uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Minister Kamp wil dat de pensioenfondsen anders worden bestuurd. In een wetsvoorstel dat naar de Raad van State is gestuurd... staat dat de rol van werkgevers en werknemers kleiner moet worden... en dat er plaats moet komen voor onafhankelijke bestuurders. Ook moet er een Raad van Toezicht komen. Bij belangrijke beslissingen moet aan die Raad toestemming worden gevraagd. Tot nu toe zaten alleen vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in de besturen van de pensioenfondsen. Dat alleenrecht vervalt in het wetsvoorstel van Kamp. De pensioenfondsen hebben afwijzend gereageerd op het voorstel. Een bezoek van premier Rutte aan Bulgarije is vorige week afgelast. Volgens de woordvoerder van de premier is dat in onderling overleg gebeurd. De Bulgaren hadden het erg druk met hun begrotingsoverleg. En Rutte heeft een volle agenda in verband met de problemen in de EU. Het bezoek zou vandaag beginnen. Nederland en Bulgarije hebben onderling wat problemen. Den Haag heeft zijn veto uitgesproken over toetreding van Bulgarije... tot de paspoortvrije Schengenzone. De eerste vliegtuigen van de Australische luchtvaartmaatschappij... Qantas zijn weer in de lucht. Afgelopen weekend bleven alle toestellen aan de grond... omdat het volgens de directie te onveilig was geworden om te vliegen... door de stakingen van onder meer het onderhoudspersoneel. Een arbitragecommissie besloot gisteren dat Qantas de vluchten... moet hervatten omdat de economische schade anders te groot wordt. Acteur en tekstschrijver Gregor Frenkel-Frank is overleden. Hij was onder meer bekend als panelid van het KRO-programma Ook Dat Nog... en het programma Cursief, dat in de jaren 70 een hit was op de radio... en later ook op tv. Naast zijn presenteerwerk vertaalde Frenkel-Frank... de afleveringen van de tv-serie Hadi Pa uit het Engels. En verder schreef hij de tekst van de Elephant Song... waarbij zanger Kamal in 1975 een hit had. Als acteur was hij te zien in films, onder meer zijn broer Dimitri... en in drie krimis. Gregor Frenkel Frank is 82 jaar geworden. Dan het weer nog, eerst grijs. Later van het zuiden uit steeds meer zon. In het noorden wordt het 15 graden, in het zuiden 17. Morgen eerst zonnig, later bewolkt en wat regen. En het wordt een graad of 16. 30 files nu op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam. Staat voor knooppunt Amstel 3 kilometer. De linkerrij is ook is dicht door een kapotte auto. En er staat een kapotte vrachtwagen op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht... tussen Veenendaal en Driebergen, 21 kilometer. Bij Driebergen is de zo dicht. De vrachtwagen heeft een lekke band en de Duitse vrachtwagenchauffeur... die weigert letterlijk om zijn vrachtwagen een stukje op te schuiven. Het KPD wordt er nu bijgehaald. Vooralsnog moet je omrijden als je vanuit Arnhem naar Utrecht wil. En dan kies je bij Ede voor de A30 in de richting van Barneveld... en daar dan de A1 verder richting het westen. De N36, richting Almelo, daar staat ook een kapotte vrachtwagen. Tussen Marienberg en Westerhaar rijdt het langzaam over 6 kilometer. Guillaume darling, listen. Voor die hele zending couture Stukken naar Berlijn... hebben we nog steeds geen cent gezien. Wat gaan we doen? Ja, ik zie strak, nog een meer rood, less is more... en een lekkere brede mijn paardantjes aanhalen. Als modeontwerper red je het niet met modeontwerpen alleen. Bij een onbetaalde factuur bijvoorbeeld...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 En we zijn er trots op. Meer weten over het nieuwe leasen? Kijk op leaseplan.nl. It's easier to lease plan. Er zijn regels voor eerlijk en veilig werken die voor iedereen gelden. Als u de regels volgt, werkt u personeel veilig en kunt u als werkgever eerlijk concurreren. Zo moet u als werkgever maatregelen nemen om agressie en geweld tegen uw werknemers te voorkomen. De gevolgen van agressie zijn namelijk groot voor alle betrokkenen. Voorkom problemen. Kijk op weethoeuwtit.nl.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 Een wereldspeler die zichzelf blijft. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën. Het NOS Radio Injournaal. Marcel Oosten. En Lara Rinsen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Een tweede kerncentrale in Borselen, dat was de bedoeling. Maar energiebedrijf Delta twijfelt. U hoort straks waarom. We gaan eerst naar Olifant Ratsa. En u in het Ratsa is weer veilig in de stal. Want dat was me wat gistermiddag in het Noorderdierenpark in Emmen dierentuin werd ontruimd nadat de 7000 kilo zware mannetjesolifant in de greppel langs het olifantenverblijf was gevallen. Hij brak daarbij een slagtand en werd verwond aan de slurf. Ja, dat was voor de omstanders niet een prettig gezicht. Wieber een Landman van het Noorderdierenpark in Emmen. We spraken u eerder ook hè, in deze uitzending. Goedemorgen ja. nogmaals. Hoe is het inmiddels met de uh, olifant Ratsen? Loopt hij weer bij de kudde? Hij, uh, hij staat in de, in de stal... te midden van, van vrouwen en kinderen. En uh, ja, hij is onwaarschijnlijk heel rustig. De bloederige plek aan zijn slurf. Daar zie je eigenlijk al niks meer van. En uh, ja, hij eet. En dat, is, ja, dat doet hij altijd als hij rustig is. Ja. <laughs> Het enige verschil is de, de afgebroken slachtand. Dat, dat zie je duidelijk natuurlijk dat het anders is. Maar het is niet zo dat hij onbaan is of, of okay. anderszins in een hoekje staat. Nee, hij gedraagt zich net als anders. Hij heeft ook geen last van die slachtand? Uh, nee, dat is afgebroken op een plek waar, uh, nou ja, waar nog niet zeg maar de zenuwen zitten. Dus uh, hij heeft geen kiespijn op dit moment. En is het dan weer de dagelijkse gang van zaken voor de, de kudde en Ratza. Uh, nou, daar zitten we nog uh, even over te vergaderen. We uh, willen natuurlijk de olifanten wel naar buiten doen, maar het moment waarop staat, uh, dat weten we nog niet precies. We moeten ook even kijken of alles wat, uh, ja, wat hij beschadigd heeft, uh, waar hij nu dat hij niet gracht liep en met zijn slurf bij kon... Uh, ja, dat moet ook allemaal even hersteld worden. Ja, en uh, misschien ook wel belangrijk voor de mensen die het niet uh, gezien hebben gisteren. Hij is natuurlijk in die greppel geduwd hè, door een andere olifant. Uh, gaat dat nog tot geruzie leiden, denkt u? Uh, nou, er, zijn, er waren twee olifantenvrouwen die uh, oneenigheid hadden over uh, nou, wat lekkers wat ze kregen. En ja, bij die ruzie hebben ze Raza geraakt. En die raakte uit zijn evenwicht en kwam daardoor ten val... Uh, dat soort onenigheid hebben olifanten wel vaker. Dat, uh, dat hoort bij de normale kunnen gebeuren. Moet u, uh, dat er de komende dagen veel belangstelling zal zijn voor Rad, bij de bezoekers. Stelling is uh, heel groot in ieder geval nu, omdat iedereen graag wil weten van, nou ja, hoe het met hem is, hoe is het nu afgelopen. Ja. En we zijn blij dat dat in ieder geval uh, allemaal goed gegaan is. Ja. Ja, ik vraag het omdat u natuurlijk ook nog iets met die bezoekers moest, die de dierentuin moesten verlaten, hè, toen de olifant buiten het ja. eigen verblijf was geraakt. Uh, vond ja. u, vond het dierenpark dat er onveilige situatie was in, in het park ontruimd? Wat wat gaat u met die mensen doen? Uh, die, die ze worden allemaal gecompenseerd. Dus als ze uh, een, een, een geldig bewijs kunnen laten zien, dan, uh, dan worden die gecompenseerd. Oké, okay. nou dat is dan bij deze bekend. Uh, ah, mensen, ah. Kunnen mensen bij u terecht daarvoor? Jawel. Okay. Um, en dat uh, afgebroken stuk slachtand? Want ik kan me voorstellen dat mensen daar wel interesse in hebben. Dat, dat zou wel wat op kunnen leven, of niet? <laughs> nou, we gaan dat in ieder geval niet verkopen. Dat, oh, oké. Okay. Uh, dan kan u nee. daar de kaartjes weer mee compenseren misschien. Nee, oké. Daar hebben we nog, nog niet zicht op wat we er op korte termijn mee gaan doen. Maar het kan ook best zijn dat we het uh, eenmaal laten zien. zodat meer mensen aan het vragen van ja, hoe ziet dat eruit? Want het is ook niet echt een afgebroken stuk. Het is uh, in, in meerdere stukken gebroken bij die klap. Uh, u stelt mij de vraag voordat ik het antwoord al weet. Al <laughs> nou, pratend we. denkt u na. Nee, maar goed, u gaat het misschien nog tentoonstellen, maar daar moet u nog even ja. over nadenken. Oké, okay. ja. nou fijn dat u ons weer eventjes uh, op de hoogte heeft gehouden. en landbouw. Ja. 10 over 9 gaan we het hebben over de pensioenen, pensioenfondsen met name. In de toekomst hebben werkgevers en werknemers minder te zeggen... over het besturen van de pensioenfondsen. Het zou blijken uit het wetsvoorstel Versterking Bestuur Pensioenfondsen... dat minister Kamp van Sociale Zaken naar de Raad van State heeft gestuurd. Pensioenbesturen moeten dan kiezen uit twee modellen. En waarbij het huidige bestuur over voldoende financiële kennis beslist... en een ander model waarbij professionals besturen... en werkgevers en werknemers toezicht houden. Daar gaan we over praten met de directeur van de koepelorganisatie... Organisatie van Pensioenfondsen, Pensioenfederatie. Meneer Riemen, Gerard Riemen, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Wat vindt u van die voorstellen van minister Kamp? Nou, het is goed om te beginnen om te zeggen dat ze niet minder te zeggen hebben. Uh, uh, wat de minister doet, is, hij breidt de mogelijkheden uit. Dus hij, er is nu één model en hij zegt ik maak er twee modellen van. Ze blijven uh... verantwoordelijk. Ze blijven verantwoordelijk en uh, wij uh, wij, wij, vinden, wij vinden dit wetsvoorstel op hoofdlijn vinden wij uh, dit absoluut een goed wetsvoorstel. Maar hebben ze dan uh, wat minder. of maken ze wat minder deel uit van het dagelijks bestuur? Van de zijn ze wat minder. Ja, betrokken bij de dagelijkse gang van zaken. Nee, dat hoeft dus niet. Hij, hij zegt dus van, je, dat kan je houden. Hij zegt je kan het laten zoals het nu is en dan wil ik wel de garanties hebben dat de mensen die daar zitten verstand van zaken hebben. Nou, dat vinden wij een hele goede zaak. Hij zegt, nou, dat kan misschien te zwaar zijn. Ik, ik introduceer daarvoor een ander model. Dan kan je mensen als het ware inhuren die, uh, die geacht worden deskundig uh, te zijn. En dan zegt hij, en dan uh, zet ik jullie in een ander orgaan waar jullie daar je invloed kunnen uit, uitoefenen. Maar dat is dus een, een model waarvoor je kunt kiezen, daar word je niet toegedwongen. Nee. Maar in feite zegt de minister, er is, de, de toezicht deugt niet. Um, er is te weinig kennis. Dat is toch een beetje een sneer naar de sociale partners. Of ziet u dat anders? Nee, uh, ik, ik lees het ook niet zo wat er aan de hand is. Er is een uh, initiatiefwetsvoorstel van, uh, van, van D66 en de, en de VVD... Uh, een jaar geleden door de Tweede Kamer aangenomen. Het ligt nu in de Eerste Kamer. Dat was een heel eenzijdig wetsvoorstel. Uh -huh. Wat maar één doel had, en dat was... Uh, Belangenvertegenwoordigers van organisaties van gepensioneerden in het bestuur te zetten. En wij hebben altijd gezegd, geef ons nou een integraal wetsvoorstel waar je naar de hele governance, naar die hele bestuursstructuur van een pensioenfonds kijkt. En geef ons wat meer mogelijkheden dan dat we nu hebben. Nou, dat is wat de minister nu doet. Uh, en nogmaals, dat vinden wij dus een, een goed idee. Mm, mm, dan vraag ik misschien op een andere manier, want de minister dringt aan op meer deskundigheid. Dat geeft dat niet aan dat hij dan op, met de huidige deskundigheid ontevreden is? Nee, kijk, wat de minister zegt is van... Uh, ik wil hebben dat deskundigheid een belangrijk uh, element is in, in die besturen. Dat, ja. dat roepen wij ook al jaren. Want dat, dat is wordt, nu dus dat, niet het geval, meneer Riemen? Nou, kijk, alles kan altijd beter. Aha. En uh, het is altijd jammer als, als je werk aan dingen beter te krijgen... dat dan meteen wordt gezegd, oh, dan is het dus niet goed. Nee, het is nu goed, maar het kan beter. Uh, je, als je niets doet, dan rol je vanzelf achteruit. En de wereld wordt complexer, pensioen... Pensioenen zijn een complexer geheel geworden. Uh, en dus is het logisch dat je bezig blijft... om die deskundigheid van de besturen steeds verder te verbeteren. Dat is wat we al doen. Uh, en in wezen zien wij, kan je dit wetsvoorstel zien als een steun in de rug... Met waar wij nu al een paar jaar mee bezig zijn. Maar goed, deskundigheid moet in ieder geval verstevigd worden. Da daar zijn we het over eens. Dan zijn er meer dan 600 pensioenfondsen. Is dat haalbaar? Zijn er zoveel deskundigen? Uh, uh, ja oh, en, en nee. Kijk, een van de problemen waar we inderdaad mee kampen. is dat pensioenfondsbestuurders. de pensioenfonds moeite hebben om goede bestuurders uh, te vinden. Aan de andere kant, waar wij niet willen. is dat we zeggen. van nou dat los je op, dood, dus dan maar te zeggen dat er minder moeten zijn. Voor ons geldt. Nummer één is dat je kan zorgen dat je een goed bestuur neer kunt zetten. Als je dat niet kan, ja, dan moet je als pensioenfonds denken, je echt afvragen hoe je verder, eh, verder moet. Maar eh, dat heeft weinig te maken met de kleine klein en de groot. Want ik ken ook voorbeelden van kleinere pensioenfondsen die echt een fantastisch bestuur hebben. Hm. En aan de andere kant denk ik dan, een verbeterd toezicht vooral toch niet aan het feit dat we ja, van grillige beurskoersen afhankelijk zijn van, van onze oude dagvoorziening? Nee, maar gaat er ook niks aan, aan, aan veranderen. Uh, waar, waar, waar het wel toe kan bijdragen is dat als je een goed bestuur hebt dat het goede bestuur dus ook aan de deelnemers en de gepensioneerden kan uitleggen wat ze doen. Dat ook goed kan communiceren en, en ook kan laten zien dat ze met verstand van zaken handelen. Mm. En uh, dat mag je hopen dat dan wel vertrouwen leid, tot vertrouwen leidt bij die gepensioneerden en die deelnemers dat wat er gebeurt dat dat in goede handen is. Ja. Over gepensioneerden gesproken kan ik vind dat er ook gepensioneerden vertegenwoordigd moeten zijn in het bestuur. Vindt u hij vindt vind dat er uh, voor de belangenbehartigingsorganisaties van gepensioneerden aparte zetels in die besturen moeten krijgen. Ja. Uh... Voor ons geldt altijd dat wij zeggen, nou die vakbeweging die, uh, behartigt ook de belangen van die uh, gepensioneerden. Uh, tegelijkertijd hebben wij gezegd, uh, meer diversiteit in de besturen zien wij graag. We zien ook graag meer vrouwen en jongeren in de besturen. En wat dat betreft ben ik af en toe wat verbaasd hoe de discussie loopt. Ik had verwacht dat het nu veel meer drang zou zijn om vertegenwoordigers van jongeren in de besturen te hebben. Ja. Vertegenwoordigers van vrouwen in de besturen te hebben. Dan dat er nu zo'n drang is om uh, gepensioneerden in de besturen te hebben. Immers, als je kijkt naar de samenstelling van die pensioenfondsbesturen... Uh, dan zijn die gepensioneerden ruim vertegenwoordigd. Gerard Riemer van de Pensioenfederatie. Hartelijk dank voor uw uitleg. Dank u wel. Goedemorgen. Er komt misschien helemaal geen tweede kerncentrale borselen. Dat komt door lage energieprijzen, zegt de directie. We bellen ze straks maar even. Eerst horen van Dennis Mooi hoe het is met die drukke ochtendspits. Dennis, vertel. Uh, nou, daar is nog 100 kilometer van over, Lara. Um, ik pik even de A12 eruit vanuit Arnhem naar Utrecht. Dat is al heel de ochtend een probleem. Tussen Venendaal en Driebergen staat 21 kilometer door een kapotte vrachtwagen. Bij Driebergen is de rechte reis ook dicht. En nog steeds, dus Dennis. Dat en wordt nog maar niet steeds. Weten. Ja, de Duitse chauffeur van uh, de vrachtwagen die weigert uh, de, uh, ja, zijn wagen weg te laten slepen. Of aan de kant te laten slepen. Het KPD wordt er nu bijgehaald om hem toch even. Op te wijze van dat er ja. 21 ja. kilometer auto's achter hem staat. Nou, vooralsnog moet je omrijden. Uh, als je vanuit Arnhem naar Utrecht wil... Uh, kies je bij Ede voor de A30 naar Barneveld. En daar dan de A1 richting Amersfoort. En 36 richting Almelo. Dat staat ook een kapotte vrachtwagen. Maar die geeft een stuk minder problemen. Tussen Marienberg en Westerhaar rijdt het langzaam over 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Ooster. En weer heeft Nederland er wereldkampioenen bij. De Bridges versloegen in de finale. Amerika. Laatste wereldtitelbridge voor Nederlanders werd in 1993 behaald. Terwijl de speelparen in afgesloten kamers hun partijen afwerkten, bekeek het oranje publiek de WK-ontknoping op grote schermen op het museumplein. Uh, in diverse zalen. Eerst zorgen we niet down met inslag 2 en dan kijken we met de rest van die kaarten. Doet, ja, dat is niet helemaal waar dat je ook nog op die schoppen Meneer, u geeft hier de analyses. We zien daar op het scherm de spelsituatie. Maar wat we niet zien is uh, hoe het eruit ziet in de ruimte waar er gespeeld wordt. Ai, ai, ai. Dat is een, een heel klein kamertje. En er staat een tafel en er staat een scherm overheen. En dat scherm loopt hmm. diagonaal over de tafel heen... zodat ieder maar één van zijn tegenstanders kan zien. Maar er zit dus een schot, uh, een zowel schot. boven als onder de tafel. Want ja. uh, non-verbale communicatie is natuurlijk uit den bozen. Dus helemaal uit den bozen. Geen voetje vrij onder de tafel en geen oogcontact boven de tafel. En het is ook wel zo gezellig als je niet heel te tegen je partner aan hoeft te kijken. Ja. Ah. Ze staan nu, denk ik, mag ik even kijken? Ja. 50. Ze staan nu 50 punten voor. En als je dat uh, in het populaire voetbaltermen uh, vertaalt, dan is het op dit moment uh, met nog 10 minuten te spelen. Uh, 6-0 voor Nederland. En bij voetbal zal Duitsland wel winnen, maar hier wint Amerika niet meer. Lopen we eens even de gang op. En dan komen we iemand tegen in een oranje shirt. Dat is de non-playing captain in tranen, nu al. Ja, het kan niet meer fout gaan. We hebben zes jaar gewerkt. Zo hard gewerkt. En dan lukt het nu. Weet je, het begon als een hobby. En dankzij die meneer daar die het geld gegeven heeft, zijn we professioneel geworden. En dan is het gelukt. Want is dat inderdaad de beslissende stap geweest ja. die Oranje heeft gezet, professioneel? Professionaliteit, qua organisatie, qua impact, qua attitude, qua training, qua mogelijkheden. Die jongens hebben hun banen opgezegd voor een niet-Olympische sport. Kan je het voorstellen? Even verderop in de gang, zakenman Hans Melgers, de man die het mogelijk heeft gemaakt dat deze bridgers op een professionele manier hun vak kunnen uitoefenen. We hebben de sterkste Britse club van de wereld. Ja. Nou, dat is een uniek feit. Daar drink ik straks een zware vodka op. Maar jongens, het is de finale van de Bermuda Bowl. Het is het mooiste wat je kunt winnen. Dat, uh... Het is al down. <laughs> ah! Ondertussen in de gang zien we de non-playing captain weer staan. Wachtend bij een van de speelkamers. En dan zo af en toe eventjes door het kijkertje turen. Waar kijkt u dan naar? Naar de spelers. Zolang ik ze aan tafel zie zitten, zijn ze nog niet klaar. Als ze opstaan, gooi ik die deur op. Hoe genoeg! We hebben hem, hè? Ik ben het. broer. We gaan foto. Ja. Mag je even een eerste reactie vragen? Je hebt de, de ballon al in de hand, de oranje ja. ballonnen. Uh, hoe is dat, wereldkampioen? Ja, wereldrol, onbeschrijfelijk. Het is echt uh, het mooiste wat er is. En ja, gewoon in eigen land kampioen worden. Het is fantastisch. Ik ben waanzinnig blij. Dit is echt een droom die uitkomt. Echt fantastisch. Is dit uh, een start waar je mee verder kan, die wereldvoetsel? Ja, absolu absoluut. Ik, uh, ik hoop dat we vanaf nu, of aan, gewoon als Nederland... het hele de Britse wereld gaan domoeren. En ik hoop dat het dat oude, oude uh, oma's uh, imago een beetje uh, loslaat. Nou, op naar de huldiging. wereldkampioenen, gehuldigd zoals ze verdienen. Verslaggever Edwin Cornelissen was bij de Dolblije Bridges op het WK in Veldhoven. Tien minuten voor half tien is het. U naar het NOS Radio 1 journaal. Joris van der Kerkhof dook vanochtend in de discussie over Mauro. Um, het heeft tot grote verdeeldheid geleid opnieuw binnen het CDA. Waar blijven de christelijke waarden, is de grote vraag. En, Joris, jij bent um, in Venrij gedoken. Het CDA-bolwerk. Wat is daar nou het... Allesomvattende gevoel. Wat heb je gepeild? Nou, alle, allesomvattend is misschien wat moeilijk te zeggen. Het is, het is een grote partij eh, hier, Venrij, de gemeente waar, waar ook eh, Mauro eh, gewoond heeft... waar zijn ouders ook eh, wonen eh, op dit moment. Hij studeert nu in, eh, in Eindhoven. Tien van de 27 zetels in de gemeenteraad hebben ze, twee wethouders... gestegen bij de laatste verkiezingen tegen de verdrukking eh, in eigenlijk... Um, Mensen zeggen hier, um, uh, ja, als het over Mauro gaat, in ieder geval. De jongen moet gewoon uh, werk krijgen. Dat moet gewoon geregeld worden. Uh, werk zat ook, uh, ook hier in de regio. Ook bij uw bedrijf, uh, meneer Hermsen van Inter, een automatiseringsbedrijf uh, in Venraai. En de rest van de wereld, ook op andere plekken uh, hebt, u, hebt u bedrijven. Ja. Um, Binnen de ondernemersvereniging, waar u ook voorzitter van bent... wordt er over gesproken, over Mauro, natuurlijk ook een beetje over het CDA. Ook over uw eigen CDA-lidmaatschap praat u uh, met u zelf. Ja. Uh, ook misschien ook wel met, met andere leden. Uh, het is niet zo dat uw lidmaatschap standaard in uw, in uw uh, portemonnee bij u draagt, denk ik. Maar wil u hem verscheuren? Uh, nou, <coughs> dat is meteen, meteen misschien uh, wat, wat veel... Uh, het, uh, het probleem is denk ik uh, dat veel mensen kunnen, uh, kunnen zich niet meer goed verplaatsen in hetgeen waar ze voor gekozen hebben ooit. Uh, uh, dat, dat maakt het gewoon lastig denk ik om, uh, om toch uh, dat, uh, ja, dat gedachtegoed te blijven uh, omarmen. En, uh, om nu meteen te zeggen, van nee, ik zet er een streep erheen... Eh, zou, ik, zou ik persoonlijk niet zeggen. Eh, ik denk dat juist nu dat het belangrijk is eh, voor, voor, CD, voor CDA... Eh, om, om te, eh, te kijken, waar, waar staan we nu echt voor? En eh, ik denk dat bijvoorbeeld de transparantie... Eh, daar een heel belangrijk aspect in is. Dat is het bijzondere van de, van de afgelopen zaterdag... en van het congres eh, anderhalf jaar geleden ook. Dat is alleen maar transparantie. Je ziet eh, het CDA nadenken over hoe ze, hoe, hoe ze dingen doen... En, u belt er eigenlijk van dat iedereen dat kan zien. Dus het is toch een tegenstelling met die transparantie. Nee, transparantie is uh, in mijn optiek uh, eerst bedenken uh, wat voor koers we willen varen. En uh, dat hoeft wat mij betreft niet uh, iedereen te zien. Uh, ik denk wel dat we uh, op enig moment we, uh, helderheid moeten hebben. Van deze richting gaan we uit. En, uh, dat is nu eenmaal wat we, waar we nu voor staan, is niet de richting, denk ik, waar veel uh, mensen voor, uh, voor gekozen hebben. Ook als je uh, kijkt dat uh, ik meen 70% van, van de CDA-kiezers uh, er uh, toch helemaal geen moeite mee zouden hebben om uh, Mao hier een plek te geven. Ja, u bent een van die 70%. Ja, dat is zo. Ja. <lacht> nou, het succes met nadenken over het dat, uh, dat lidmaatschap van de partij. U bent gewoon lid, hè? u bent niks, uh, niks officieels. Ik ben gewoon lid. Ik heb vroeger nog wel eens ooit in wat commissietjes nagedacht. Maar daar heb ik, ja, ik ben een druk ondernemer, te weinig tijd voor. Maar wellicht later weer. Ah, heeft de partij wat aan, zeg? Al die mensen die te weinig tijd hebben. Nou goed, dat is uw eigen keuze. Dank u wel voor uw verhaal vanochtend. Graag gedaan. En jij, Joris, ook weer bedankt. Voor de bijdrage vanochtend wordt dus nagedacht over lidmaatschap van het CDA daar in Venruij. Geplande bouw van een tweede kerncentrale in Borselen staat mogelijk op losse schroeven. De directie twijfelt of bij de huidige lage energieprijzen zo'n centrale ooit wel rendabel kan worden. Woordvoerster Mirjam van Zuilen van Delta, goedemorgen. Goedemorgen. Is die prijsontwikkeling zo van belang voor een centrale in de toekomst? Ja, die is uh, ontzettend van belang. En niet alleen voor een kerncentrale, maar voor elke andere vorm van uh, opwek ook omdat uh, je uh, uh, zo'n centrale rendabel moet maken. Ja. En uh, alleen als een centrale is, rendabel is willen investors uh, investeren in, uh, in zo'n uh, opwekmethode. Ja, dat snappen we. Maar die prijs van ruwe olie, die varieert toch wel vaker? Schommelt toch wel vaker hevig? Ja, maar nu zien we uh, de komende jaren aan doordat er veel opwekcapaciteit staat op dit moment... En doordat de olieprijzen laag zijn, zien we een uh, ontwikkeling die een poosje aanhoudt. Dus de prijs blijft een poosje laag. En uh, allerlei landen om ons heen, bijvoorbeeld Engeland, zijn bezig regelgeving te maken... om te zorgen dat uh, er wel opwekcapaciteit bijgebouwd kan worden. Anders hebben we op een gegeven moment een situatie dat er te weinig is. En dat is ook wat niemand wil. Hm. En nou heeft u wat bedacht, hè? u heeft uh, een kornaar toch al goed getoverd. Namelijk een toeslag op de uitstoot van CO2. Uh, en het idee is daarachter, begrijpen wij, dat kernenergie daardoor relatief goedkoper wordt. Omdat uh, kernenergie geen CO2-uitstoot heeft. Is dat de bedoeling daarachter? Ja, precies. Het Engelse systeem is dat er een soort bodemprijs wordt gemaakt in de markt. En naarmate je meer energie uitstoot, betaal je dus meer geld aan de overheid. Uh, stoot je minder uit, dan zou je zelfs geld kunnen krijgen. Mm -hmm. En uh, nou ja, het hoeft niet per se zo'n systeem te zijn. Hè? We hebben gezegd, maar er moet wel iets gebeuren in die markt. Want straks bouwt niemand meer, dus ook wij niet, een centrale als die prijzen zo zich blijven ontwikkelen. Maar in welk optie speelt dan bijvoorbeeld het sentiment mee... dat ontstaan is na uh, Fukushima, dat kerncentrales... Ja, niet altijd veilig zijn. Of in ieder geval dat die suggestie is gewekt. Laten we het zomaar even zeggen. In Duitsland hebben ze al besloten om op termijn alle kerncentrales te sluiten. Is, is dat ook iets wat, wat speelt in uw hoofd? Nee, dat heeft er eerlijk gezegd niks mee te maken. Wij hebben in Nederland de mogelijkheid om een vergunning aanvraag in te dienen. Dat heeft dit kabinet uh, gezegd. En dat staat ook in het kabinetsakkoord. Uh, sinds Fukushima is daar niets in veranderd. En uh, in onze visie is er ook niets veranderd in uh, het feit dat wij een centrale willen bouwen. Wat we wel doen is extra kijken naar veiligheidsmaatregelen. Ja. Toch snappen we dat er in het mensverhaal niet helemaal? Want u geeft het net zelf al aan. Uh, misschien dreigt er wel een tekort. In Engeland zijn ze aan het bijbouwen. Want Duitsland en ook België misschien sluit wel alles, alle kerncentrales. En dan is er toch echt energieopwekking nodig. Vert is daar niet op te vertrouwen dan? Nou, er is inderdaad, dan heeft u gelijk een energieopwek nodig. Want anders hebben we straks, hè, ook Duitsland eh, loopt dat risico. Gewoon tekort aan elektriciteit. Het gaat gewoon om elektriciteit. We gaan met z'n allen steeds meer gebruiken. Ja. Maar dan zit je toch wel goed met je energie? Nee, dan zitten we nog steeds niet goed. Omdat die prijzen dus nog steeds laag zijn. En er is een omslagpunt. En je kunt wel zeggen, we gaan met z'n allen zitten wachten tot er een tekort is aan elektriciteit. Dan ga je naar, inderdaad naar een marktwerking. En dan gaan de prijzen omhoog. Maar een centrale bouwen kost een aantal jaren en een kerncentrale een fors aantal jaren. En dan kun je het risico lopen dat je in feite gewoon te weinig elektriciteit hebt met z'n allen. U moet je meer zekerheid hebben over de rendabiliteit. In ieder geval, u gaat wel door trouwens met de aanvraag van de vergunningen. Ja, we gaan, uh, die zijn we nu aan het voorbereiden. We gaan in december onze aandeelhouders vragen om een bedrag om die vergunningsaanvraag te doen. Die moeten we voorbereiden. En we hopen die eind 2012 ook daadwerkelijk in te dienen. Mirjam van Zuilen van Delta in Zeeland. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Wij gaan door naar de zendmast nog eventjes. Want iedereen heeft, nou, de beelden nog wel op zijn of haar netvlies staan, denk ik. De zendmast in Hoger Smilde, die in juli bij een brand gedeeltelijk in elkaar stort. En sindsdien is de ontvangst van verschillende radiozenders ronduit slecht geweest. Waaronder die van ons, Radio 1. Nou, vandaag begint de reparatie van die zendmast. Een eigenaar van de toren bij de zendmast is Alticom. En we hebben nu contact met Roop Viveen, projectleider bij Alticom. Goedemorgen. Goedemorgen. Wanneer is het klaar? u uh, ja, begon met een uh, grappige introductie. Uh, wij zijn bezig met uh, het herstel van de betontoren. Mm -hmm. En dat is de voet waar de mast op uh, staat. En de betontoren zal in januari, februari uh, klaar zijn. Ja, en hoe is het dan met het ontvangst? Uh, dan verandert er nog weinig aan het ontvangst. Want uh, er zal daarna een uh, zendmast op de toren geplaatst moeten worden... En uh, daar is uh, op dit moment de uh, Novak-truc mee bezig. Hoe lang gaat dit allemaal nog duren? Ik verwacht dat uh, we voor einde 2012 ook weer een operationele zendmast hebben. Hm. Wat, wat zijn de problemen met zo'n hoge mast? Uh, nou, de toren. Als ik eerst even focus op de toren, dat moet een stabiele voet zijn. Ja, het betonnen deel? En, sorry? Het betonnen deel heeft u het dan over? Ja, de betontoren. De betonnen deel. Tot 85 meter hoogte. En um, wanneer die, die voet weer helemaal op orde is, dan kan er een mast op geplaatst worden. Maar die mast die ligt niet op de plank. Die moet je laten ontwerpen. En uh, vervolgens moet die op een, uh, op een veilige manier op zijn plaats uh, gebracht worden. En dat is een, een zendmast van ongeveer 200 meter hoogte. En dat komt dus bovenop die 85 meter betonnen voet te staan. Het gaat ook wel wat kosten, hè, vermoed ik, om dit allemaal weer op te bouwen, meneer Vivijn. Ja, dat is, uh, dat is on dat ongetwijfeld zo. Dat nee. is juist. We hebben al enig idee hoeveel? Nou, ik kan alleen maar praten voor de betontoren. toren. Uh, wij hebben het werk gegund aan de firma BAM. En uh, die hebben het aangenomen tussen de 400 en uh, 450.000 euro. Nee. En dan hebben we nog niet alle schade van de betontoren, want we zijn nog bezig met inspecties in de schacht, waar alle antennekabels doorheen liep, lopen hmm. of liepen. En dat kan ook nog wat uh, schadekosten met zich meebrengen. Ja. En u weet nog niks over de oorzaken van de brand? Helaas niet. Ik hmm. hoop dat die oorzaak wel bekend wordt, want daarmee kunnen we hopelijk in de toekomst maatregelen treffen om dergelijke calamiteiten voor te blijven. Goed, meneer Viveen, wilt u wel opschieten? <lacht> Natuurlijk. Fijn. Als er ons ligt, maar dan moet u ons helpen met mooi weer. Want uh, het herstel van de betontoren, dat is wel weersafhankelijk. Goed. Nou, we bellen regelmatig dan, om u eraan te herinneren ook. Ik ben van harte wel. Goed zo, meneer Vierfijn. Van Alticom, hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Goed, we zijn aan het eind gekomen van het Radio 1-journaal voor dit moment. Wij gaan door naar de... Collega's van de KRO, morgen zijn wij er weer, nu Sven Kokkelman. Goedemorgen Sven, wat heb je? Dag Lara, goedemorgen. De Vlaamse liberalen zijn nijdig op ons. Eh, interessant vertelt u verder, zou je zeggen. Maar het heeft alles te maken met Henk Bleker, de staatssecretaris van Landbouw. Oh. En natuurlijk de Polder. Oh, ja, ja, ja. als, als de zich niet houdt, houdt aan de schelden verdragen, dan stappen ze naar de rechter. Het aantal hogere inkomens met schulden stijgt explosief. En een voormalig Duitslandkamp met een Oost-Duitslandkamp met een tekort aan vrouwen. Die trekken namelijk allemaal naar het Westen op zoek naar een West-Duitse man. Dat er meer zo meteen. Een goedemorgen Nederland is nu het nieuws. Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Het joegoslavië tribunaal heeft de Servische ultranationalist... Vojislav Seschel tot anderhalf jaar cel veroordeeld... voor minachting van het hof. Seschel heeft tijdens zijn verblijf in Den Haag... waar hij sinds 2003 in voorarrest zit, een boek geschreven. En daarin onthult hij naam, beroep en woonplaats... van tien beschermde getuigen. Het is niet voor het eerst dat Seschel dat doet. Minister Kamp heeft een andere opzet gemaakt voor het besturen van pensioenfondsen. De rol van werkgevers en werknemers moet kleiner worden, zegt Kamp, en er moet ook plaats komen voor onafhankelijke bestuurders. Het bezoek van premier Rutte aan Bulgarije gaat niet door. Rutte zou vandaag aan dat bezoek beginnen. Maar vorige week werd het in onderling overleg afgeblazen. De agenda's zijn te vol, wordt gezegd. Of de wrijving tussen Bulgarije en Nederland over het Schengen-verdrag... ook een rol speelt, is niet duidelijk. En de aarde telt vanaf vandaag 7 miljard mensen. Dat is een schatting van de VN. En die mijlpaal wordt niet gevierd, want, zegt de VN... zo'n grote populatie is een bedreiging voor de natuur... en voor de toegang tot de gezondheidszorg. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie bij Rotterdam en Den Haag is de spits voorbij. En bij Utrecht nog veel vertraging door de Duitse vrachtwagen met een lekker band. Daar kom ik zo vanzelf bij. Eerst de A4 naar Amsterdam, want daar staat tussen Schiphol en Sloten nog 3 kilometer. Dat staat een kapotte auto, daarom is daar de rechterrijstrook dicht. En dan de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht. 21 kilometer tussen Veenendaal en Driebergen door die kapotte Duitse vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Verkeer vanuit Arnhem naar Utrecht kan het beste omrijden door bij Eden voor de A30 te kiezen. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Vlaamse liberalen willen naar de rechter over de Hedwiegenpolder. Explosieve stijging van mensen met hogere inkomens in de schulden. Voormalig Oost-Duitse vrouwen zoeken West-Duitse mannen. En het ochtendhumeur van Henk Westbroek. Het is drie over half tien. Dit is Caro. Goedemorgen Nederland. Sander Bartling is vanochtend in Laren. Het centrum van Laren wordt verbaald en de winkeliers hier ontberen inkomsten. Uh, mevrouw Lodewijks, u bent heel boos, hè? Ik ben niet boos, ik ben woest direct het hoe en waarom. Reacties en vragen kunt u kwijt op Goedemorgen Nederland en België worden het nooit eens over de ontpoldering van de Het Wiegepolder. Staatssecretaris Henk Blekker van Landbouw moet daarom stoppen met het eindeloos zoeken naar alternatieven en onmiddellijk uitvoering gaan geven. Aan de internationale scheldenverdragen zeggen de Vlaamse liberalen in het parlement. Annick de Ridder, goedemorgen. Goedemorgen. U bent lid van het Vlaamse parlement... voor de Open VLD, dat is die liberale partij. Gaat de staatssecretaris goed. in Nederland... naar u luisteren, denkt u? Um, ja, hij heeft in het verleden al uh, bewezen... dat hij dat niet doet, natuurlijk. Uh, waarom zou hij ook? Maar ik hoop wel... dat hij naar de Europese Commissie luistert. Want... Uh, van uh, Janis Potocnik is toch wel zeer duidelijk en zegt dat, uh, dat de, de alternatieve maatregelen van Nederland uh, niet voldoende zijn ja. en, uh, en vraagt hem om toch wel werk te maken van de uitvoering van het verdrag. U hebt het over de brief van de eurocommissaris. Uh, ja, Henk Bleker, die daar uh, in die brief op zijn vingers werd getikt, noemde hem pittig. Hoe omschrijft u die brief? Ja, ik noem hem uh, ronduit vernietigend. Ik weet niet of u hem al heeft kunnen inkijken, maar uh, die brief, uh, of in die brief zegt uh, Janes Potocnik liever dat uh, de maatregelen, of alternatieve maatregelen, absoluut ontoereikend zijn. en noemt ze zelfs contraproductief en noemt ze vernietigend voor het, uh, het evenwicht dat is gecreëerd tussen Vlaanderen en Nederland. En, ja. en voor de natuurlijkheid, de creatie van natuurlijkheid. Ja. En dat vind ik toch wel zeer verontrustend. Ja. Waarom hecht Vlaanderen zo ontzettend aan de precieze naleving van dat scheldenverdrag als alternatieven misschien tot hetzelfde de resultaat leiden? Ja, we hebben van bij aanvang gezegd van kijk, die verdragen, die zelfverdragen die in 2005 zijn gesloten, daar heeft Nederland het luid natuurlijkheid aan toegevoegd. Na lang onderhandelen hebben we dan de verdragen gekregen. Wij hebben zelf gesteld van kijk, moest er een alternatief zijn dat de goedkeuring van de Europese Commissie wegdraagt en ook de goedkeuring van de eigen natuurbewegingen. Wie zijn wij dan als Vlamingen om ons daartegen te verzetten? Laat dat duidelijk zijn. Maar die goedkeuring is nu niet. En voor ons is het enorm belangrijk, omdat die, ik kan u zeggen ja, mevrouw de Ritter, u heeft toch uw scheldenverdieping dus dat, wat is het probleem. Maar het is enorm belangrijk, eerst en vooral voor de natuurlijkheid de creatie van een uh, robuuste uh, natuur, maar ten tweede ook voor de veiligheid tegen overstromingen uh, van het hele Schelden-estuarium. Ja. Zoals u weet, met de verdieping van de schelden of de verruiming is er een enorme toename ook van de, van de penetratiegraad van het uh, rivier uh, in het binnenland. Ja. En ook voor de vergunbaarheid van onze onderhoudsbaggerwerk in de toekomst of ja. die bedragen niet worden uitgevoerd. Gaat het, daarin, gaat het daar in alle eerlijkheid niet vooral om, namelijk om uh, onderhoudswerkzaamheden voor de Amsterdam-Antwerpse uh, haven? Neem me niet kwalijk. De Amsterdamse haven, ah, inderdaad. Nee, dat is, dat is een van de, van de belangrijke uh, luiken, uh, uiteraard. Uh, omdat uh, we natuurlijk weinig zijn met de schildeverdieping als, als we na twee, drie jaar, ik denk dat we in 2014 moeten beginnen met uh, het aanvragen van een vergunning voor de onderhoudsbagger werken, ja. wanneer we die niet kunnen, kunnen krijgen, die vergunning, omdat de verdragen niet zijn uitgevoerd. Ja. Het is niet het enige punt, uh, ook de veiligheid tegen overstromingen. Dat zou toch een argument zijn dat bij jullie ook uh, op de uh, nodige bijval uh, zou moeten kunnen rekenen. Ja. Uh, als wij niet die ontpoldering of die maatregelen nemen, dan, dan komt heel de veiligheid van het schildeswaarding ja. in gedrang. U zegt met zoveel... Woorden worden aan het adres van Henk Bleker. Uh, goede vriend, je hebt je tijd gehad. Nu uitvoeren dat verdrag. Uh, ja. Want de tijd is op. Uiteraard. En anders... Nee. Ja, maar nog eens benadrukken. Dus het verdrag dat is van 2005. Het luik van natuurlijkheid was er op vraag van de Nederlanders ingeschreven. We ja. stellen vast, we zijn 2011 intussen zes jaar later. Ja. En het alternatief is volledig ontoereikend, Dus ik roep hem op om inderdaad werk te maken van de uitvoering van de verdragen. Internationale verdragen tussen twee staten. Dus ja. Vlaanderen en, en Nederland. Uw geduld en als het is op? Gebeurt, ons geduld is op. En als het niet gebeurt, dan heb ik ook de Vlaamse regering opgeroepen. Om een gebrekenstelling te doen. En minstens onze mening ook aan te melden bij Europa zodat Europa, de Eurocommissaris, daar ook van op de hoogte is. Ja, als je iemand of een land in gebreken stelt, dan stap je dus naar de rechter. Dan stap je uit naar de rechter. Wat ook kan, is natuurlijk een arbitrageprocedure. Zoals voorzien in de, in de vier verdragen. En dat is ook een mogelijkheid. En ik heb die mogelijkheid ook gesuggereerd aan de, aan de minister-president. Er is nog een iets vriendelijke manier, als u het zo wilt te omschrijven. Er is een arbitrage tussen twee staten. En dat is ook een mogelijkheid. Ja, goed. Uh, u zegt, mijn geduld is op. Uitvoeren nu dat verdrag. Anders volgen de juridische maatregelen. Chris Peters, uw eigen premier, heeft zich over die brief... van die eurocommissaris betrekkelijk mild uitgelaten. Hij wilde bleker de ruimte bieden om er met Europa uit te komen. Waarom bent u zo ongeduldig als uw eigen premier veel geduldiger is? Ja, uh, hij heeft natuurlijk de brief uh, op het moment dat wij het debat hebben gehad in het Vlaams parlement vorige week, had hij de brief nog niet uh, gezien. En ging hij er denk ik ook vanuit uh, uh, dat de uitspraken van uh, de heer Bleker klopt dat die brief uh, kritisch was, maar, uh, maar niet meer dan dat. En ja. uh, nu ondertussen hebben we natuurlijk die brief. En zien we dat één uh, dat voor één alle stappen van, de, van het alternatief worden, ja, als ik het zo mag omschrijven, neergesabeld. Ja. Uh, en het is toch wel een pak krachtiger. En vandaar ook dat die brief uh, zo lang uh, tijd nodig heeft om op te duiken, omdat hij ook niet, niet gemakkelijk werd vrijgegeven. Nee. Omdat we toch wel zien dat hij vernietigend is, dat hij weinig ruimte laat. Die zegt dat, dat de, het alternatief dat voorop wordt gesteld contraproductief is voor het creëren van natuurlijkheid. Ja. Dat het wetenschappelijk niet onderbouwd is, dat het, uh, dat het niet tijdig is, dat het niet ja. voldoende is, dat het over een ander gebied gaat, dus niet relevant is. Je is uh, moet mislezen. Het, uh, het is echt heel duidelijk. Hebben uh, we het gedaan. Ons bedrag, ja. Goed, uw geduld is op. U wilt de staatssecretaris aanzetten. Tot actie de Nederlandse staatssecretaris en het uitvoeren van het verdrag. Anders volgt de rechter. Ik dank u zeer, Annick de Ridder, lid van het Vlaamse parlement voor de Open VLD. De vraag van vandaag. Elke dag stellen wij u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. In de Amerikaanse staat Utah zijn 25 miljoen bijen ontsnapt... uit een gekantelde vrachtwagen. Automobilisten zijn gewaarschuwd om hun ramen dicht te houden... en de autoriteiten hebben beloofd er alles aan te doen om die bijen te vangen. Maar hoe vang je in hemelsnaam 25 miljoen bijen? Bijenonderzoeker Chert Blakjere van de Wageningen Universiteit heeft het antwoord. Dat is geen sinecure, maar gelukkig doen de bijen het meeste werk zelf. De bijen zoeken namelijk elkaar weer op, de bijen die uit eenzelfde volk horen, meestal rond de koningin. En dan gaan ze ergens zitten en dan clusteren ze en dan krijg je een soort zwerm zoals je in het voorjaar ook wel krijgt. En die zijn dan makkelijk weer te vangen en weer terug te doen in een kast. Er zullen natuurlijk ook wel bijen zijn die het niet meer terug kunnen vinden, want er is natuurlijk van alles door elkaar geklutst. Maar die gaan uiteindelijk ook bij elkaar clusteren. En zeker s'avonds zitten ze bij elkaar. En dan zou je ze zo in een bak of in een kast voor de bijen weer kunnen doen. In een soort kartonnen trechter. En ze daar dan ingooien. En dan gaan de bijen echt vanzelf naar beneden op die ramen zitten. Daar zitten ze graag. En dan zitten ze mooi dicht op elkaar. En dan, dat, voelt, dat voelt fijn voor ze. Dus ze doen het eigenlijk dan ook bijna zelf. Het is heel veel werk. En je moet erg geduldig zijn. Want meteen als het ongeluk gebeurd is... dan is het eerst beter even er niet bij te zijn. Want dan zijn ze natuurlijk door de stress best wel een beetje nijdig en stekerig. Al dus, bij onderzoeker Tjert Blakjeren van de Wageningen Universiteit. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan vooral naar... goedemorgennederland.kro.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Laren. Daar zijn ze woest, voor Sander Bartling. Grote stapel stenen hier. Stijgers uh, van, die, van die hekwerken eromheen. Natte zanderigheid tussen de herfstbladen door... Uh, het is hier een zootje, mevrouw Lodewijk. Ja, dat klopt. Um, we hebben hier een uh, reconstructie van de Brink, zoals ze dat noemen. Daar is men half uh, augustus mee begonnen. Nou ja, het is gewoon schande van een gemeente om in de tijd uh, dat er uh, de winkeliers, 80% van de laagse ondernemers, uh, modewinkels zijn. Dat men gaat beginnen met een reconstructie van straten. Straten worden afgesloten die niet nodig zijn. Of uh, straten liggen gewoon weken open. Uh, stenen worden op parkeerplaatsen gedumpt. Fietsers, je kan het zelf zien, die rij... We rijden over de stoepen, dus ja, het is gewoon een, een zooitje. Dat zegt Gesina Lodewijks en we staan voor haar kindermodezaak hier in Laden. U bent ook voorzitter van de Ladense ondernemersbelangen. Uh, uw winkel is een tijdlang lang onbereikbaar geweest. En als alle winkeliers er zo over denken als u, dan zie ik dat ook zij niet blij zijn. Nou, dat klopt. Ik krijg geluiden uit uh, ook de andere kant uh, van het dorp, maar, maar eigenlijk door het hele dorp heen dat men zo'n veel omzetverlies heeft. En er wordt ook door de Mitex, een belangenorganisatie, gezegd... straat open, omzet weg. Nou, dat weet je. Daar heb ik de gemeenteraad uh, twee jaar geleden al op geattendeerd, toen men ook woeste plannen had. Ik heb de afgelopen half jaar continu gezegd, wanneer gaan jullie beginnen? Doe dat niet in uh, de maanden augustus, september, oktober. Doe dat zoveel mogelijk in juni, juli. Nou, er wordt uh, niet geluisterd. Zelf... Ik onderbreek u even, want ja, we moeten even uh, een stukje uh, opzij ja. vanwege die ja. shovels hier. Ja. U, u, u zegt, dit is eigenlijk een prima operatie, die reconstructie van de Brink. Alleen de timing is verkeerd. Dat moet niet nu. Waarom niet? Nou, omdat, wat ik al zeg, het, uh, de, uh, als die straten open liggen, en bij ons in, in, uh, is het het hoogseizoen. Wij moeten nu ons geld verdienen. We, we hebben natuurlijk al een situatie van crisis. He, het is... Overal in de landen is het slecht. Uh, de, sowieso de winkels staan heel erg onder druk. Vanwege internet, vanwege uh, nou ja, de, de magere portemonnee van de mensen. He, uh, winkelen wordt meer fun shoppen. Nou, dus je moet echt gewoon zorgen dat je, dat je goed uh, ja, bereikbaar bent, ja. zodat mensen je kunnen vinden. Nou hebben we natuurlijk de wethouder ook benaderd. Even de jonge stad, maar die wilde niet reageren. De gemeente zegt wel dat ze u tijdig hebben gewaarschuwd voor die reconstructie. Als je zegt tijdig, als je uh, bedoelt de brief die wij in juli gekregen hebben en uh, in augustus beginnen, noem ik niet tijdig. Tijdig is als je het een half jaar van tevoren weet, dan kan je sturen als ondernemer. Ja. Nou, nou, nou begint binnenkort de winterstop ook, hè? dan gaan ze pas na de winter weer door met de werkzaamheden. Ziet u dan al die tijd zonder inkomsten? Nou, eigenlijk wel. Mijn inkomsten had ik dus al moeten hebben. En uh, en is, uh, is men uh, hier bij, bij diverse winkels uh, weggebleven. Want uh, de, de Larense uh, Larens bewoners die zijn gewoon naar omliggende dorpen gegaan. Uh, nou, ik moet mijn uh, kleertjes uh, zoveel mogelijk nu met korting gaan verkopen. Ik zag het, 40% ja. korting op de, op de, op de kinderjas, hè? Ja, klopt. Ja. Dat, dat moet nu wel. Anders heb ik... Uh, nou ja, ik, ik heb een heel deel van mijn omzet uh, gemist. Tot slot, de gemeente zegt ook dat, uh, dat de bouwvakkers uh, in de zomerperiode niet beschikbaar waren. Die zijn dan allemaal met vakantie. Vandaar dat ze het nu moesten doen. Nou, ik vind dat, uh, nou, ik, zal, ik zal het netjes zeggen, ik vind dat klinklare onzin. Ik denk in deze tijden van crisis dat bouwbedrijven blij hadden geweest als ze van de zomer zo'n opdracht hadden gekregen. Dat is één. En ten tweede denk ik, we halen voor alles, halen we Poolse, uh, uh, hoe heet het, uh, arbeiders. Nou, dan hadden, hadden we dat ook kunnen doen. Of ze hadden het uh, binnen een maand kunnen doen met 50 uh, stratenmakers. Maar ja, dat kostte veel geld. En dan lopen ze weer uh, een deel van de subsidie mis. Ik weet niet waar het allemaal aan ligt. Het wordt mij hier te luid. Uh, uh, we gaan hier even weg. Mijn aanwezigheid hier is natuurlijk ook geen reclame voor de buurt. Hè, eigenlijk. Ik wens u heel veel succes. Ja, dankjewel. Daar gaan we nog eens over in gesprek met Sander. Bartling was dat. <laughs> Straks voormalige Oost-Duitse vrouwen trekken massaal naar West-Duitsland... voor de West-Duitse man. Paarist. 3, 2, 1, go. Deze dag... 1957. Earl developed an innovative battery-operated pacemaker that was so small it could be worn by even the youngest patients. The device revolutionized cardiac care en put Medtronic on the map. Earl is Earl Bacon, de Amerikaan die deze dag in 1957 de opdracht kreeg om de eerste pacemaker te ontwerpen die op batterijen liep. Voor die tijd bestond de pacemaker al wel, maar was het een enorm apparaat dat voor stroom afhankelijk was van een stopcontact. Als de stroom uitviel, dan was de patiënt meteen levensgevaar. En dus was het een kwetsbaar apparaat. Het bedrijf Medtronic van Earl Bakken werd een multinational. Mark van Aperen is trots dat hij daar deel van uitmaakt... en vertelt het verhaal van deze Earl Bakken. Earl Bakken is een, eigenlijk een typisch voorbeeld van de American Dream... Hij begon dan samen met uh, zijn zwager, in een garagebox nog wel. Daar begonnen ze dus een reparatiebedrijf van medische apparatuur. En ze noemden het bedrijf Medtronic. Medtronic dat nu is uitgegroeid tot een internationaal bedrijf. Dat in zo'n 220 landen actief is en wereldwijd 40.000 mensen in dienst heeft. In die tijd waren pacemakers grote apparaten die op karretjes stonden. En ze haalden hun stroom uit de stopcontact. Uh, nu op een nacht... Uh, was er een fel onweer in Minneapolis. De onweer dat zorgde ervoor dat er een stroomuitval was. En daardoor is een van de patiënten overleden. En de volgende ochtend werd Earl Bakke daarmee geconfronteerd. En de dokter vroeg om een pacemaker... Hij vroeg aan Earl om een pacemaker te maken, een pacemaker te ontwikkelen die op batterijen zou werken. One day a request came that transformed Medtronic. ...from a small repair company into what would eventually become a medical technology powerhouse. Famed cardiac surgeon Dr. Walter Lillehai asked Earl to develop a battery-operated pacemaker. En zo gezegd, zo gedaan. Binnen vier weken was het werelds eerste pacemaker op batterijen een feit. En dan daarna volgde de implanteerbare pacemaker en nog heel veel andere producten. Om aan die grote vraag in Europa te voldoen, ging Medtronic zijn eerste internationale kantoor openen... En dat gebeurde in Nederland nog wel. In 1967 op de luchthaven Schiphol, Amsterdam. Earl Bakke heeft ook veel betrokkenheid bij Nederland. Mede door zijn voorouders die hier vandaan komen. Ik dacht dat het zijn grootmoeder was langs, langs moederskant. Hij bemoeide zich ook heel erg persoonlijk met de definitieve vestigingsplaats, Vanwege de centrale ligging in Europa koos hij voor het Limburgse kerkraden. Extra gestimuleerd door het sluiten van de mijnen in de jaren 60. Er wordt gezegd dat Earl erg begaan was met de werkeloosheid in de regio en in 1969 was de vestiging van Metronik in Kerkrade een feit. Ik heb hem helaas nog nooit ontmoet. Dat staat nog op mijn verlanglijstje. Ik droom ervan van hem ooit nog te mogen ontmoeten. Maar daarvoor zal ik naar, naar Amerika moeten, veronderstel ik. Het is een erg uh, bevlogen man en hij inspireert. Hij, hij straalt passie uit. En het is een heel bescheiden man, heel gewoon, heel doodgewoon man. Voor Earl, seeing how his work transformed patients' lives, how his devices helped to alleviate pain, restore health, en extend life, was so important. En hij transformeert dat drijfende voorkant in een formele missie. Dezelfde missie blijft ons werk vandaag. In fact, niet één woord heeft over de jaren gegeven. Even als Medtronic begint om een global leader te Ik denk dat dat geldt voor alle medewerkers van Medtronic, voor al mijn collega's. Ik denk dat we allemaal dezelfde passie delen. Ja, een mooi bedrijf om voor te werken. Because nothing is more important than the people who depend on us to make a difference stonden stil bij deze dag in 1957. De dag dat Earl Bakken, de Amerikaan, in uh, de opdracht kreeg... om de eerste pacemaker te ontwerpen die op batterijen liep. <tied> about what happened i'm putting some doubts among my actions suggestions why i say goodbye 'cause i detected a little too late made some mistakes have to accept it digest it this reason i cry how i tried to find a better way was confused about which path to take determined to make this go away this non commutative thing i'm sleeping on dreams at night just to dry those eyes I'm telling you how I feel right now. I'm lost in this cry. Can't let go. All I wanted to be was a part of you, me. Suddenly, lonely me is all that's left. I'm on hold. And all I wanted to be was a part of you, me. It seems to be bittersweet, that I don't know I got so many goes. questions that I've been asking up in my mind. I'm counting my blessings, your lessons about taking my time. That's why I'm thinking. You were loving me and learning me to reckon. Understanding those things in life. So, excuse me for the moves I made. Now I'm scared to see you face to face. I can't describe this nagging pain. For now, I'm letting it rain. I'm sleeping on dreams at night just to dry those eyes. I'm telling you how I feel right now. I'm lost in this cry. I can't let go. Oh. About the emptiness I feel like every day, you know. So she's steady, always on your mind. That's right. And all the time I think about the happiness you find along the way. She Should I just be? Jamie Gullum samen met Relax, bittersweet, 7 minuten voor 10. Net als in Nederland heeft ook Duitsland te kampen met krimp, dorpen stromen leeg, maar niet alleen omdat er geen werk is. Vrouwen namelijk uit het voormalige Oost-Duitsland trekken naar het Westen voor de West-Duitse man. Rob Savelberg, goedemorgen. Goedemorgen. Een correspondent in Duitsland, heb jij daar nog een leven dan? Of ik daar nog een leven heb? Ja, je bent geen West-Duitse man, maar als al die Oost-Duitse vrouwen op zoek zijn naar een Westerse man... Ja, dat uh, is natuurlijk zeer uh, aantrekkelijk. Er zijn zeer veel uh, uh, ja, ook internationale mannen hier in het uh, oosten van Duitsland. En die vinden dat de Oost-Duitse vrouwen ook wat voordelen hebben. Die zijn erg geëmancipeerd. Ze werken veel vaker dan de uh, West-Duitse vrouw. En uh, ze doen ook niet zo moeilijk. Uh, bijvoorbeeld het FKK was erg verbreid hier. En dus uh, ook de Westerse mannen in het algemeen prijzen de voordelen van de Oost-Duitse vrouw. Ah, dus het is van beide kanten succesvol. Ja, absoluut. Dat kun je wel zeggen. En je ziet eigenlijk... Uh, ja, vooral de, de grote trek ook van Oost-Duitse vrouwen, niet alleen die hier dan op Westerse mannen wachten... maar vooral die in het Westen zelf, dus in het Westen van Duitsland of in het buitenland hun uh, geluk zoeken. Juist. En wat hebben die Westerse mannen dan wat de Oost-Duitse man niet heeft? Nou, in de eerste plaats natuurlijk wat meer uh, materiële welvaart. In die zin uh, ja, de afgelopen twintig jaar was het toch vooral de Mercedes die het van de Trabant had uh, gewonnen... Uh, ook de West-Duitse mannen hadden natuurlijk wat meer van de wereld gezien. Ik bedoel, het is wel een verschil of je uh, Mallorca en Thailand en Parijs kende, of alleen de uh, Bulgaarse kust en Boekarest. Juist. En uh, dit leidt natuurlijk tot grote drama's voor de achtergebleven mannen in het voormalige Oost-Duitsland. Ja, dat kun je veelvuldig uh, zien. Bijvoorbeeld uh, die Oost-Duitse mannen ja, die hebben dan toch uh, vaak moeilijkheden gehad... om na die wende in 1989 uh, hun baan te behouden... en zeg maar, in een vrije markteconomie hun uh, plek te vinden. Dus je ziet dat die uh, vaak een beetje troosteloos bij hun voetbalclub... en hun vrienden achterblijven, terwijl de vrouw bijvoorbeeld uh, dan is gescheiden... de kinderen uh, vaak heeft meegenomen... en in uh, West-Duitsland of Zuid-Duitsland haar geluk heeft uh, uh, beproefd. Maar waarom gaan die kerels dan niet mee? Ja, die, die misschien dat toch ook een uh, zelfvertrouwen, zeg maar, uh, een flinke krauw heeft gekregen in die zin... Uh, ...dat zij niet in staat zijn gebleken om uh, na die enorme verandering uh, na de Duitse eenheid... ...en de val van de muur, om in een ja, kapitalistische maatschappij uh, hun, uh, ja, hun plek te vinden. Ja. Want het in het socialisme, ja, daar werd er voor je gedacht. Ik bedoel, uh, daar uh, had je altijd een baan, je had altijd een woning. En uh, het is toch wat moeilijker uh, sindsdien geweest. Ja. En zijn het vrouwen in alle leeftijdscategorieën die wegtrekken? Of zijn het alleen de jonge uh, dames die aantreden uh, uh, ja, op de huwelijksmarkt en, en op de arbeidsmarkt? Maakt. Nou, het betreft vooral de jongere vrouwen. Die zijn natuurlijk uh, wat mobieler. Uh, ze zijn vaak ook uh, goed opgeleid. En... Uh, hebben meestal nog geen kinderen of een gezin. Uh, je ziet, die hebben dus hun toekomst nog voor zich en zijn dus makkelijker in staat om uh, elders een hachje uh, te zoeken. Maar als ik kijk in München of in Hamburg, uh, ook in Keulen. Ik uh, vind daar ook veel uh, oudere vrouwen die zeggen, ja, er is gewoon bij ons absoluut geen werk meer. Ja. En uh, ik, ik reis bijvoorbeeld de hele week uh, om in West-Duitsland te werken en kom dan uh, ja, aan het weekend naar Oost-Duitsland terug. Juist. Goed, waar leidt dat toe uh, in die oost duitse gebieden? Nou, tot een enorme uh, leegloop. Er zijn al 2 miljoen mensen zijn er, uh, vertrokken. Je ziet dus uh, spookdorpen die, die er verschijnen en allerlei voorzieningen, uh, scholen, supermarkten en uh, uh, artsen bijvoorbeeld die je niet meer op het Oost-Duitse platteland ziet. Dus dat is een groot probleem. Dat kan ook tot uh, extremisme leiden. En dat vooral de steden, bijvoorbeeld steden als Berlijn, maar ook uh, Dresden en Leipzig, ja, die kunnen goed overleven. Die zitten in de lift, maar het platteland, dat is echt uh, de echte dupe geworden. En is daar wat aan te doen? Nou, dat proberen ze met pakketjes, met wat, uh, streekproducten, regionale dingetjes... om de, de wegtrekkers uh, terug te halen. Maar ja, het heeft natuurlijk uh, weinig zin. Juist. Macht en materiële welvaart winnen het dus in de ogen van de Oost-Duitse vrouw... van uh, de Oost-Duitse mannen die achterblijven, werkloos en bij hun voetbalclubje blijven. Ja, dat zie je heel duidelijk. Uh, ik zie het ook in mijn eigen schoonfamilie terug. Ik bedoel. Uh... Grote uh, ja, delen, zeg maar, de Oost-Duitse mannen, die zitten vaak uh, gescheiden alleen achter bij, uh, bij de pakken. Ja. En uh, de vrouwen die proberen dan in München of in Keulen zeg maar, uh, ja, een nieuw leven op te Juist. bouwen. En dat, dat leidt toch uh, tot, grote... tot aardige uh, drama's in het uh, gezinsleven. Rob Savelberg, correspondent in Duitsland. Ik dank je wel. Straks, dames en heren, het aantal mensen met hogere inkomens dat in de schulden belandt stijgt explosief. In het vervolg van Goedemorgen Nederland. Na de reclame en het nieuws van 10 uur met Jan van der Putten. Tot zo. Internet, langs, Twitter, kranten, radio en televisie. Felix murders is uw gids langs de media in binnen- en buitenland. Kijk, als je de tabaksverslaving wil bestrijden, dat is net als met malaria... dan nodig je ook niet de mug uit om de malaria te bestrijden. Het is hopeloos. Het is een nachtmerrie. Je wordt hier ik, heel gastvrij ontvangen, moet ik zeggen. Oh. En ja, is erg leuk. Voor het eerst. Ja. Uh, de koffie is best lekker, kan beter. Ik ga nu weer terug naar mijn kantoor om een bijdrage te leveren aan Slans Economie. De Gids .fm. Straks tussen 11 en 12. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Hier volgt een politiebericht.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 Je bovenbuurman zegt ja. Luc en Sim de Jong zeggen ja. Je ex zegt nee. Je dokter zegt ja. Die ene taxichauffeur zegt nee. En Rembo en Rembo zeggen ja. Ben jij al donor? Ja of nee? Want Nederland heeft meer orgaandonoren nodig. Als je zelf op een orgaan zou wachten, dan wil je toch ook dat een ander ja zegt? Word donor op jaofnee.nl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 Results count. De Winterschilder. Voor binnen en buiten. Ja, voor binnen en buiten. De Winterschilder. Risicomanagement 4. Screening. In driekwart van alle gevallen wordt fraude binnen een bedrijf... gepleegd door personeel dat er al jaren werkt. Hoe veilig is de situatie bij u? Personeel even screenen kan veel geld besparen... Kies voor risicomanagement van Hofman Bedrijfsrecherche, Want vertrouwen is goed, maar Hofman is beter. Ga nu naar winterschilder.nl en maak kans op een onderhoudscheck te waarde van 1000 euro. Dit is Radio 1.